It's time to let her go. I don't want to let her go. It's time to let her go. I don't want to let her go. It's time to let her go. And in this classical dilemma, I find fault. Mister Burke, de het en heart. ja, het luisteraars, je hebt me opgelet. Hé, Hey, is er geen journaal? Nee. Ik heb even, ge even gekeken in, uh, in de krant, in de radio-tv-gids, maar stond er ook niet in. Nee. Wat ik wel weet is, je luistert naar Heartbeat, zie je hem Zandvoort tot 9 uur. De man met het nieuws is wat laat. Geen idee, maar goed. Ik slaap hem deze keer maar over. Wat vinden jullie? Inderdaad, dat is uh, een tune van lang geleden, de Hill Street Blues. En ik was daar gek van. En uh, ja, eigenlijk mochten we daar daarin kijken. Het was veel te laat. Ik moest de volgende morgen weer iedere keer vroeg uit school. Ik heb namelijk heel lang in het onderwijs gezeten. Ik was. Uh, ik was <laughs> Universiteit, ik heb overal gezeten. <laughs> nou, ik heb de tweede playlist hebben klaarstaan. Normaal doe ik altijd in het altijd in het nieuws, maar ja, de man met het nieuws was, was er niet, wat op zich al nieuws is. Dus we gaan verder met het tweede uur Hard Beats. Welkom. Waar de brede rivier zich verliest in de zee Waar een wolk in de verte het zonlicht breekt En de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt In de armen van de baai, waar die zuidoost waait. En ik volg mijn schaduw, langs een eindeloos strand Tot de zon ondergaat, in het binnenland in Witserland, in Witserland. Waar je voelt dat er niets is gemaakt om te blijven. Waar je omkijkt en ziet hoe je sporen verdwijnen. Want de golven die komen en de golven die gaan. En de zee die beweegt, in de maat van de maan. In een land waar de toekomst vecht met het verleden. Ver van hier, in onrustige steden. Ver van dit strand, in wit zand. In wit zand, in wit zand.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 Geef mij maar de wolken Geef mij maar de lucht Ik kan er uren naar kijken Misschien is dat het geluk Misschien ligt daar Het geluk Waar de brede rivier Zich verliest in de zee Waar een wolk en de verte het zonlicht breekt En de tijd ademt traag Want de tijd die slaapt In de armen van die baai Waar die zuidhoos to come Maken zie ik natuurlijk die verhaaltjes voorbij komen... die, uh, ja, die bijgevoegd worden uh, bij het nummer. Zo, uh, de aanvraag. En dan uh, ja dan schrik je soms toch wel eens. En dan denk ik van mensen, kinderen. Maar dan heb je toch eigenlijk een hoop ellende om je heen. En maar dit is toch mooi dat je dat kunt omzetten naar muziek. En dat, dat, ja... Daar haal je de kracht uit. Ik doe dat zelf ook, heel stiekem. En uh, dat gaat uh, ook op voor het volgende nummer. Het is al een paar keer gedraaid, tenminste... Als ik draai, dan draai ik het uh, ook wel. Alleen de betekenis wat hier nou achter zit. Ik heb het vanaf papier. En, uh, dat gaat bij mij in uh, de hardbeats tas, zeg maar. <laughs> ik bewaar het, maar de muziek geef ik graag. Vanmorgen vloog ze nog Zo onbelemmerd en gasje.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 Wat moet dat heerlijk zijn Vanmorgen vloog ze nog Zoals een eeuw soms op de wind Zonder bewegen De vleugels wijd gespreid.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 We'll Zo zijn. Het is misschien de wil van God. En luidt de opdracht: wees voortaan uw spoeders, moeder. Wees een verzorgster, wees een moeder. Het is onmisbaar. Hij kan niet zo. Ja, de Moody Blues, hey, to Fall In Love. Geweldig nummer. En ook dat mag niet ontbreken. En ja. Het is uh, heel af en toe dan uh, hebben we eens van die uitschietetjes. Dit is er eentje. In mijn hoofd is alles eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd. Voor eender welke richting. Er is plaats. Voor eender welke stroof. Er is rust. Om alles te overschouwen. Het is prettig toeven. in mijn hoofd. Overdag. Is er de verwarring. Overdag. ...loopt het spoorvloed dood. Overdag... verringt men zich in bochten. Er is water... ...voor wie echt wil drinken. Er is werk... ...dat werd ons toch belooft. Er zijn slogans... ...voor wie ze wil geloven. Maar de kern... Say it in and hope. Mijn hoofd zijn geen misverstanden In mijn hoofd blijft alles ongedeerd In balans, onuitgesproken Naar het schijnt verdwijnen je gedachten Tot het licht volledig is gedoofd Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen. ...dat jullie me willen vertellen hoe mijn hoofd in elkaar zit, maar... ...het is al verteld... face good ...oefende ik eigenlijk helemaal niet te zeggen, want jullie weten het allemaal. Jullie hebben hem zelf aangevraagd. De volgende, die is voor iedereen die me een steuntje in de rug kan gebruiken. Zonder namen te noemen, jullie weten wie ik bedoel. Daar ben ik gaan lopen. Ik was het maanden al van plan. Maar pas toen iedereen gezegd had dat het niet kon, ging ik lopen. Kijk me, lopen toch. op, hier loop ik dan. Vandaag ben ik gaan lopen, ik heb de meningen geteld. En heb bedacht dat het niets uitmaakt, ook als men niks vindt zelfs dat nog als het mening je vertelt vandaag ben ik gaan lopen en waar ik loop is van uw af aan weg. vandaag ben ik gaan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 Kijk me lopen, zeven sloten, hoogste bergen, andersom, ik ben hoe dan ook gaan lopen, ik zie wel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 Moet je doen, want kijk me Lachen Man, hier loop ik na. I'm to blame But I put my heart Above my head We've been through it all And you love me just the same And when you're not there I just need to hear Hello My friend, hello It's good to meet you so It's good to love you like I do And to feel this way When I hear you say Hello. Hello. and do hello I finally found someone who Emmery, Er was een tijd dat je die alleen maar hoorde bij uh, Jan van Veen Kinderleid. Je hoort zo bij mij, jawel. Een verzoekje. Bergen verzetten, kan grenzen verleggen, kan de tijd laten stilstaan, verliezen en doorgaan. Ik kan de liefde verklaren. Ik kan de hemel beloven En ik kan tegen de stromen In de toekomst geloven Maar ik kan het niet alleen Ik kan het niet alleen Ik kan het niet alleen Ik kan het niet alleen. Ik kan de sterren laten vallen. Kan het water laten branden. En ik kan stap voor stap de wereld veranderen.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 En ik kan mezelf overwinnen. Beter worden dan ik dacht. Ik kan de zwaarte van je schouders laten vallen. En tegen de verdrukking in dwars door alles zijn De hemeloopwaarde laten zien. En ik kan de tijd laten stilstaan. Kan verliezen en doorgaan. Met vallen en opstaan. Van van beginnen. De sterren van de hemel zingen. Het water laten branden. De wereld veroveren. Maar ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het niet alleen. Ja, Stef Bos, ik kan er niet alleen. Een uh, trofbedoer uh, die je vaak uh, tegenkomt in playlisten... die ik uh, af en toe poog te maken, zeg maar. En, uh, Ja, het is, het is een, uh, een, een, een zanger. Daar moet, daar moet je echt voor gaan zitten. Niet, nou, dat weet je zelf wel. Maar je moet niet denken van... oh, ik luister daar eventjes naar. Want dat, dat valt me wel eventjes tegen, denk ik. Het doet veel met je en uh, het zet je aan het denken. Tenminste mij wel. En... Uh, dus is hetzelfde als de mensen die bijvoorbeeld altijd onderweg zijn. Ze zijn altijd onderweg om zichzelf teren te, te komen, zelf te zoeken. Ze zijn zichzelf kwijt. En op een gegeven moment dan weten ze het gewoon. Ik ben nergens meer bang voor. When I'm lying in the arms of the woman I love I'm completely at peace with the world And the dark clouds around me that often surround me Just fall away into the night I'm not scared anymore When I can't sleep at night and I just stare at the moon Listening to your beating heart To know that you're with me And the love that you give me Keeps me from falling apart I'm not scared anymore You are near You are I think about the ways of the other world And all the ones who've gone before Well, I believe they can see us I believe they are with us They can hear every word that we speak I'm not scared anymore They can hear every word that we say I'm not scared anymore, I'm not scared anymore, when I'm looking at my children and the world where we live, and the violence coming every day, well I know I'll protect them with the power of my love, to the very last drop of my blood, I'm not scared anymore. WHEN I'M LYING IN THE ARMS OF THE WOMAN I LOVE I'M COMPLETELY AT PEACE WITH THE WORLD I'M NOT SCARED ANYMORE Ooh. I'M NOT SCARED ANYMORE I'M NOT SCARED ANYMORE Chris de Burke, en het nummer was aangevraagd en uh, dankjewel een geweldig mooi nummer. Ik kreeg gelijk al reacties van... hé, uh, hey, uh, maar wie was dit dan? Nou ja, Beuk. dus. Ja, hebben we wel vaker gewoon in dit programma. Ik heb een uh, nummer klaarstaan dat... Uh, ja, er zit geen verhaal aan vast... want het is een verhaal op zich. En uh, degene die, uh, die het raakt... die weet ook dat het uh, daarvoor bedoeld is. En dat is ook het enige wat ik ervan kan zeggen. En ja thee. Lang in de live versie, ja, het van het album Cannonball, geloof ik. Als ik me niet vergis, geweldig mooi nummer. Ook echt een nummer waarvan je zegt: Dit hoort gewoon in de Heartbeats playlist. En bij deze, als ik dit nummer hoorde, kijk ik altijd even naar boven en dan maar hopen dat mijn broer geen stenen naar beneden gooit. so long Ja, de hollies. He ain't heavy, he's my brother. En als ik dat draai, dan draai ik die voor mijn oudste broer. Net wat ik zeg, er zit op een wolkje met stenen te gooien, of met wokkels, met chips. <laughs> Hij mag het. Ja. Ken je deze nog? In a lifetime. Het is al remastered, maar goed. Of het samen met, uh, met Bono. En met Bono van U2 natuurlijk. We gaan naar de klok van 9 uur alweer en uh, de tijd vliegt. Niet normaal. Dat geldt voor alles trouwens. Laatste 5 minuten en dan, uh, dan zit het er alweer op.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 Toegeven wil. zij, maakt het verschil tussen alles wat ik had en hoe dat opeens ging leven. Wat met een staat geschetst kan met kleur. Ja, ik onderbreek de Puma's eventjes, in ieder geval heel eventjes hoor. En dat is om iedereen te bedanken die hier aan mee heeft gewerkt. Tenminste, wat luisteraars betreft, want het blijft natuurlijk een... Uh... Ja, het is een eenmansprogramma, dus ik doe alles zelf. De catering en zo, en uh, ja, de toiletten, en noem het maar op. Je hebt geluisterd naar Heartbeats, zie je in Zandvoort, Mijn naam is Willem Bruist. En de volgende keer zeg ik, ik doe het graag nog een keer. Vertel het maar, laat het mij maar weten. Iedereen een fijne avond. Slaap lekker voor straks als je er aan toe bent. En nou, de eerste volgende keer uh, dat wij elkaar weer zien is tijdens de Boys. Maar ja, dat duurt nog eventjes. Allemaal een fijne Koningsdag. Geniet, gedraag je en doe geen dingen die je koning zou doen. Meer dachten, maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maar.